4 uur. Het NOS-journaal. Trudy Vendrich. De Rijksambtenaren leggen op 1 november het werk neer. Afvacabo FNV heft een opgeroepen actie te voeren voor een nieuwe CAO. Sinds begin dit jaar zitten de onderhandelingen over een nieuwe CAO muurvast. Het laatste overleg met minister Donner op 22 september leverde niets op. Er valt volgens Abfacabo FNV en de andere bonden niet te onderhandelen met de minister over een fatsoenlijke loonontwikkeling en bezuinigingen zonder gedwongen ontslagen bij de Rijksambtenaren. Op Kaapverdië heeft de lokale politie anderhalve ton cocaïne onderschept, meldt de Kaapverdische televisie. Volgens de zender heeft de Nederlandse politie het West-Afrikaanse land daarbij ondersteund. Het is dit jaar een van de grootste cocaïnevangsten in de regio. De politieactie was op het eiland Santiago. Vier caverdianen zijn aangehouden. De cocaïne kwam uit Zuid-Amerika... en was waarschijnlijk bestemd voor een criminele organisatie... die in Europa actief is. West-Afrika is een van de grootste distributiecentra voor smokkelaars. In Egypte zijn koptische christenen opnieuw geraakt met politieagenten en militairen. Gisteren was er ook al veel geweld in Cairo... waarbij meer dan twintig doden vielen. Het geweld van vandaag speelde zich af bij een koptische kerk waar de doden van gisteren werden herdacht. De onderste begonnen gisteren toen demonstrerende kopten werden bekogeld door omstanders, vermoedelijk moslims. De betoging in Cairo liep uit de hand toen een panzervoertuig op betogers inreed. De koptische kerk heeft een rouwperiode van drie dagen afgekondigd.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 Het weer. Vanavond en vannacht vooral in het noorden af en toe regen en het koelt maar weinig af. Morgen grijs en regenachtig. Er staat dan een stevige westenwind en de temperatuur loopt uit één van 16 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden. ANW-verkeersinformatie. De avondspits is begonnen. Twee files vallen op. Bij Eindhoven op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Staat bij Best West drie kilometer. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant van Den Bosch naar Eindhoven. Tussen Bokstel en Best staat vijf kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Het kan niet zo zijn dat afval voor altijd afval blijft. Wij maken er liever iets moois van. Zoals nieuwe grondstoffen en energie. Wie wij zijn...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 Het is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u met ons panel Schuld en Boete. Voor het nieuws waren we al druk in gesprek. Mijn gast hier in de studio, Char uh, Chin. Hij is directeur van het NFI, dat is het Nederlands Forensisch Instituut. Frank Kuitenbrouwer, hij is juridisch journalist en schrijver. En strafrechtadvocaat Willem Anker. We hadden het over dat Forensisch Instituut. En dan met name over de vraag of dat instituut wel toegankelijk genoeg is... voor iedereen die zich met het recht bezighoudt. Dus ook voor de verdediging, ook voor de advocatuur. Het is een onderdeel van het ministerie. Uh, het instituut, het werkt veel in opdracht van het OM. En we waren al tot de conclusie gekomen, Willem Anker, dat het uh, voor jullie, voor uh, advocaten, wel wat toegankelijker zou mogen zijn. Het is namelijk niet te betalen. Wel heel veel toegankelijker, want men spreekt dan vaak over equality of arms. Hè? Dat zijn hier ja. links het OM en rechts de advocaat. Maar de ongelijkheid is enorm. Mm -hmm. Ik zit dertig jaar in de praktijk. Weegschaal hangt volkomen in onbalans. Het OM kan te kust en te keur gaan. Wij betalen dat met z'n allen. En willen wij iets doen? In het algemeen moeten wij dat zelf betalen. Het zijn zeer kostbare onderzoeken. En dan zegt vaak de cliënt... als er een risico is dat ik het zelf moet betalen... Anker, mm -hmm. dan doe ik het dus niet. Dus er moet een regeling komen... dat wij ook vrijelijk toegang hebben... en mogen vragen en bellen. Alleen, dan krijg je weer... De kwestie, en dan komt de politiek weer en dan gaat het dus Hoe niet door. Hoe is dit? Want ik geloof dat dat de lab al bestaat sinds 1945 ja. of 1946. Het is al die jaren zo geweest. Het is, ja, en het, het gaat een beetje op en neer, tenminste in mijn waarneming... Eh, met de positie van de rechtercommissaris, de onderzoeksrechter in een proces. Hè. We, we, we hebben het altijd voor de echte zitting hè, ja. over deze, de, dit soort dingen. En je zou je kunnen voorstellen, als je een hele actieve onderzoeksrechters hebt... Dan worden die aangesproken door de advocaat. En dan, dan zegt zo'n onderzoeksrechter: Ja, onderzoek. Hè? En dat is natuurlijk nu ook een mogelijkheid. Maar die, ze hebben die onderzoeksrechter uitgekleed. En ze, mm -hmm. hebben het, ze hebben het zwaartepunt helemaal naar de officier van justitie eh, geschoven. En nu zie je weer: want Het gaat altijd met eb en vloed. En nu gaan we weer terug. En wordt er weer uh, gezegd... die onderzoeksrechter zou toch eigenlijk een beetje actiever moeten zijn. Die zou toch eigenlijk wat meer te zeggen moeten hebben. Is het wel zo goed dat het, dat het Openbaar Ministerie wel mm -hmm. helemaal de dienst uitmaakt? Wat meneer Anker nou, zegt... En, en, nou ja, ik erger me er al jaren aan. Dat, dat, maar dat is structureel, hè? Ja, is dat structureel. is dus de manier waarop je je strafproces <coughs> het, in het is nota bene onze tegenspeler. Ja, en dan moet het een waarschijnlijk zijn. En dan moet het zijn. U zou dat ook een niet prettig uh, situatie moet moeten vinden, vinden eigenlijk. <laughs> ja, precies. Dat, dat er aan je onafhankelijkheid getwijfeld kan worden. omdat het OM eigenlijk de, degene is die, die jullie aanstuurt. en die het meest gebruik van jullie maakt. dat, dat geeft een gekke ja. smaak. Nou, uh, zeg maar, zij zijn vaak, eigenlijk al bijna altijd als het gaat om strafrecht de, de opdrachtgever en dat, dat is in die zin uh, dat is correct mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat ze ons aansturen, natuurlijk. In die zin zijn we wel onafhankelijk. Maar het is inderdaad een belangrijke vraag van dit moment. Van in welke mate moet ook de verdediging toegang krijgen tot de, de enorme en infrastructuur in welke van de energie? Mate? Bent u het eens met Anker? Nou ja, ik denk dat, uh, dat het erg belangrijk is. De quality of arms-principe. En ik denk wel dat uh, daar op dit moment ook binnen het. Ik weet dat er binnen het ministerie ook over nagedacht wordt. Over hoe je dat uh, verder kunt, uh, kunt uh, zeg maar, vormgeven. Uh, er is natuurlijk met die wet, de nieuwe wet uh, op het deskundigenregister is er natuurlijk ook wat veranderd, dat de toegang makkelijker is geworden. Zeg maar. ja. ja. ja. En, uh, dus als een advocaat uh, iets wil inbrengen wat dat betreft in het onderzoek... dan kan dat ook. Dat wo Daar wordt overigens erg weinig gebruik van gemaakt, de advocatuur. Dus dat moet ook wel gezegd worden. En, um, dus nee, Het is een, een belangrijk principe. Mag ik nog eens terug? Mag ik even terug naar uw rol hè? Als, als hoofd van een instituut? En ik, ik ben ook een eenvoudige jurist, dus ik, ik zeg het met alle voorbehoud. Maar je hoort bijvoorbeeld bij, daar nou even niet dat, dat, dat, dat um, natuurkundige onderzoek, maar bijvoorbeeld bij confrontaties, uh, line-up, Zo'n stel mensen op een rij en dat soort dingen. Daar, daar heb ik zo wel eens wat over gelezen en dan. Dan wordt bij wijze van spreken gezegd dat de hete adem van de rechercheur die de verdachte heeft op het bureau heeft gebracht, dat die de getuige die open moet kijken of meneer of mevrouw ertussen staat, eh, psychologisch beïnvloedt. Als dat zo subtiel ligt, hè, de mogelijkheden van beïnvloeding, dan, eh, dan is toch het feit dat u de hofleverancier van het Openbaar Ministerie bent, ook al zullen ze u helemaal natuurlijk niet zeggen wat u moet doen. Is toch, dat, dat geeft toch een klem op uw werk? Nou, een klem wil ik het niet noemen, maar ik wil wel bij, nadrukkelijk bijzeggen. En dat, dat is ook wel iets wat de laatste tijd steeds vaker uh, wordt opgemerkt, ook in ons rapport, is dat. Datgene wat wij stellen. is natuurlijk op basis van de informatie. en de opdracht. Hè, die wij hebben gekregen. Ja. Het is natuurlijk wel zo. en het geldt overigens ook. als je voor een advocaat werkt. Ja. het hangt er maar net vanaf wat je krijgt natuurlijk. en welke informatie. welke, welke stukken. van... Eh, nou, welke wat er bij je gevraagd wordt. Ja, dus ja. het is wel zo dat. Uh, dat je dat. Zeg maar de, de, de conclusies die op basis van het forensisch onderzoek worden uh, getrokken... dat je die altijd moet zien in het licht van de opdracht... en de stukken die je gekregen hebt van de opdrachtgever. In dit geval het Openbaar Ministerie. Maar, maar er zou dus een totaal andere uitkomst kunnen komen... als je de opdracht van Willem Anker nou ja, krijgt? Je zou je bijvoorbeeld voor, ik, ik zou bijvoorbeeld voor mij kunnen zien dat er vaker dan nu het geval is... Uh, een alternatief scenario bij ons voor het onderzoek wordt aangeleverd waardoor wij eigenlijk beide scenario's helemaal scherp hebben... of misschien wel meerdere nog... zodat wij een, wat dat betreft dat onderzoek kunnen inzetten. Maar moet u dat niet zelf vragen? Is dat niet uw professionaliteit als onderzoeker die zegt... beste OM, als jullie niet met alternatieven komen... Dan, helaas, nee. maar dan zijn is onze, onze dienstverlening beperkt. Ja, dat klopt. Wij, wij vragen wel altijd om alternatieve scenario's. Maar dat wil oh ja. nog niet zeggen dat je de dat scenario's. Je van de, nou, nou ja, of dat je de scenario van de verdediging. Nee, dat is Maar als die wet nu wordt veranderd en wij hebben ook vrijelijk toegang, wordt uw positie gemakkelijker. Die druk die meneer Kuitenbrouwer noemt, die is weg. Ja. En u hoeft zich niet meer, zoals vanmiddag, zelf te verdedigen. <laughs> dat is toch ook prachtig? <laughs> Kijk, dat help ik u ook nog. Gratis <laughs> nou, advies. De, dit, is een, uh, <laughs> uh, dit is natuurlijk iets wat aan de wetgever is. Uh, ja, dat, maar dat, u, dat u de kunt ervan zeggen of, of, u meer, minister, of u daarvoor zou voelen. Kijk, voor, als forensisch instituut willen wij zo goed mogelijk en zo objectief mogelijk kunnen rapporteren. En, dat, en onderzoek doen. En dat betekent dat uh, wij in principe dit soort voorstellen op zichzelf uitstekend vinden. Meer vanuit de professionaliteit van, van het beroep. En u bent daar, daarom ook blij, heb ik uh, gelezen, met de concurrentie die er inmiddels is. Ja. Lange tijd monopoliepositie van het instituut. Ja. Er is inmiddels in Maastricht een dergelijk instituut. Uh, er is er nog een van de, zijn van de familie Eikerenbol meen, meen ja. Ik, ja. en ja. nog één. Ja, Verilabs. Ja. Ja. Ja. Maar maakt het OM van die instituten ook gebruik? Of ja, houden ze zich gewoon bij hun eigen huis? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat, is, uh, dat is wel even belangrijk om op te merken. Het Openbaar Ministerie maakt ook gebruik van die andere laboratoria. Mm -hmm. En uh, uh, Willem Anker, de advocatuur of advocaten maken die veel gebruik van die andere instituuten als een contra-expertise willen? In het algemeen wel, maar dan uh, krijg je weer die bekende centenkwestie. Dus als je met een rapport komt wat uh, hout snijdt, wat iets toevoegt... en de rechter beoordeelt dat en behandelt dat... Nou ja, zoals in de wet staat, dan heeft dat rapport het belang van het onderzoek gediend... dan krijgen wij al die 3.000, 4.000 euro terug. Mm -hmm. Maar als het dat niet is, moet de cliënt het betalen. Het gaat uiteindelijk toch weer om dat geld. Is toch, dat, dat, maar en dat het, is toch heel naar. We leven ja, in 2011 in een democratische Frank, wat rechtsstaat. Wat zou dan de oplossing zijn? Dat het OM bij alle instituten ook moet betalen? Of dat niemand bij welk instituut dan ook iets hoeft te betalen? Dat, maar in ook van gelijkheid. Ik ben gerekenmeester, Maar ik kan, me toch ik kan me toch voorstellen... dat er met een beetje moeite er een, uh, een, een, een declaratiemodel uh, denkbaar is... wat opener is dan nu. Mm -hmm. He, want het gaat inderdaad nu toch allemaal via een grote, grote hoop. En je zou toch met, met een beetje fantasie in deze tijd... Die waar iedereen altijd de hele tijd zit te zeuren... over toerekenen en afschrijven en optellen en zo... zou je dat OM gewoon financieel toch wat dichter bij de les kunnen brengen. Mm -hmm. uh, maar daar moet je mij niet vragen hoe het moet... maar dat lijkt mij vrij, vrij voor de hand liggend zelfs. Ja. Goed, laten we naar een andere uh, juridische kwestie gaan. Een nieuwtje. Uh, Bram Moskowitsch, ik denk niet dat hij verder enige introductie behoeft... Uh, die mag twee verdachten bij gaan staan in één zaak, in één afpersingszaak. Uh, daar was gedoe over. Uh, uh, het OM had gezegd, dat kan niet. Je kan niet de twee, twee verdachten in één zaak uh, hun, hun, hun belangen behartigen. Maar nu mag dat toch. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bekendgemaakt. Willem Anker, vind je dat vind je dat, dat kan? Dat je nou, als advocaat mag twee het wel, Soms mag het niet. Artikel 50 strafvordering doe ik uit het hoofd. Het OM kan een bevel geven dat de advocaat niet alleen A bezoekt... maar ook B, in verband met mm -hmm. belemmering van het onderzoek... waarheidsvinding, gebeurt niet zo gek vaak... Ik ga niet in op deze casus, mm -hmm. want dan komen er allemaal weer reacties. Ik zeg alleen, <lacht> heel in het algemeen, ons kantoorbeleid is glashelder. Als wij twee aangehouden personen die vastzitten... in één zaak hebben die zich tot ons wenden, of via de piket... dan zeggen wij continu, we staan meneer A bij en B gaat naar een bevriend kantoor. Mm -hmm. Daarbij voorkom je op voorhand dat je met twee benen in één kous belandt. Mm. Want dan lig je snel om. En B <lacht> hoef je is... jezelf niet te verdedigen. Want... Ja... Maar je bedoelt, dit is vraag om ellende. Waarom zou Moskowitz dat nou toch doen, Frank Uitenbroek? Waarom zou hij het willen? Dat was mijn vraag. Maar moet je het willen? Dat was mijn vraag ook. Wat er in dat bericht niet staat, is wat zeggen de verdachten? Nee, die worden hier in het niet bericht. Er zijn twee en die hebben dus kennelijk allebei Moskowitz gevraagd. Ik neem aan dat Moskowitz heeft gezegd, jouw collega, die heeft om mij gevraagd. En dat vindt u dat ze dat van elkaar weten. Ja, ze kunnen misschien, maar daar weet de advocaat meer vanaf dan ik, de duistere redenen hebben waarom dat wel uitkomt. Bijvoorbeeld in dat contact. Hè? Daar moet je dan natuurlijk in het algemeen aan denken dat je één advocaat hebt. Dus dat je nog eens mm -hmm. wat, wat, wat posities kan uitwisselen als dat zo uitkomt. Maar ja, dan is het dan dan dan dan moet de rechter beoordelen uiteindelijk. De officier die wil het niet en dan moet de rechter beoordelen of het elkaar bijt. En, en als ze, ze hebben nu in Rotterdam de, duidelijk kennen het dossier beter dan ik. Dus ja. dan neem ik aan dat dat kan. En maar... wij zijn heel simpel, wij, nee, wij maar... willen die discussie niet. In nee, precies. Nee, dat dan heb je de Moscovici ja, lekker. vrij. Ja. En dan kun je ja. lekker op een kist springen. En dan kun je knallen voor die ja. ene cliënt. Ja. Dat vinden wij prettig. Ja. Ja. Maar ja. Het is aan ieder hem, kantoor is aan. Nou, wij, ja. Geen probleem. probleem. Zommige hechtscheidingen worden ja. ook ja. door één advocaat gedaan. twee kousen in één been. Dat laten we dan een mooie beeldspraak. Die houden we dan maar voor ogen. Die geeft daar de voorkeur aan. Laten we het gaan hebben op het toezicht op mensen als Bram Moscovici en als Willem Anker, ja, precies, advocaten dat in het algemeen. <laughs> Staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie die uh, vindt het uit de tijd. En not dan dat het toezicht op de advocatuur intern geregeld is... door de dekens en de orde. Die vindt dat daar een externe toezichthouder moet komen. Nou wil het uh, grappige dat uh, Charlie Chin vroeger bij uh, uh, zo'n toezichthouder heeft gewerkt. Maar dat ging wel om geld, hè? bij de, de mededingingsautoriteit. <lacht> Nederland, ja, de ja. ja. uh, Even gewoon in zijn algemeenheid, wat, wat vindt u daarvan? Vindt u het een, een, inderdaad beter om toezicht op een beroepsgroep extern te houden? Mm, nou, dat is een hele moeilijke vraag. En daar zijn ook hele fundamentele discussies over. Dat zelfregulering, of mm -hmm. dat goed is of niet. Ik denk dat er een aantal voordelen aan vastzitten en een aantal nadelen. Als het om dit dossier gaat, moet ik eerlijk zeggen dat ik daar onvoldoende van, van weet... wat nou precies het probleem is zeg maar, met de huidige situatie. Maar uh, het Waarom, is wel... Wie houdt eigenlijk toezicht op u? Op uw <lacht> instituut? Het is maar een vraag. Nou ja, kijk, is er een officieel orgaan? Wij worden op twee manieren feitelijk uh, bekeken. Dat is de eerste, we hebben jaarlijkse accreditatie. Dat betekent dat externe deskundigen ieder jaar ons moeten onderzoeken. En daar dan een soort brevet voor geven. Zeg maar. het, uh, het tweede is tegenwoordig het register van deskundigen. Dus alle deskundigen die moeten in een register worden opgenomen en aan bepaalde eisen voldoen. Maar er zit dus in elk geval ook een externe poot aan. Tweede, ja, ja. Ja. Willem Anker, het mag niet meer uh, onderling. En uh, het moet van buiten afkomen. Heeft even gelijk dat het is? Ik begrijp die de discussie is. wel. En de advocatuur uh, is zelf op dit terrein ook al bezig geweest. Heeft meneer Dokters van Leeuwen ingehuurd. Die heeft daar een uh, rapportje over gemaakt. Alleen, nou ligt er een wetsontwerp. Heb ik het weekend bekijken. Dat gaat weer een hele andere ja. kant op. En die komen met een soort toezichthoudende raad boven die dekens. En wat zeggen die dekens dan? Ja, die raad die wordt benoemd door ja. het Departement van Veiligheid ja. en Justitie. En dan roept de advocaat direct... Ja. waar blijft onze onafhankelijkheid? Daar heeft ad die advocaat volstrekt gelijk in. En dokters van Leeuwen... daar kan je over zijn rapport verder ook nog weer eindeloos praten... die heeft ook heel... en dat vind ik nou niet... als ik zo vrij mag zeggen... ik vind dat iemand die redelijk autoritair kan denken... als hij er zin in heeft. Mm -hmm. Dus op zichzelf helemaal geen bezwaar zou hebben... tegen een constructie met de externe toezicht... en het departement. Maar die zei... Nee, er zit de constitutionele kant aan. De onafhankelijkheid van de advocatuur staat hier op het spel. En bovendien zei hij ook nog opportunistisch... Eh, er zijn niet zoveel klachten dat het een punt is. Ja. En volgens mij hangt het erop... dat is het algemene wantrouwen tegen beroepsgroepen. Eh, dat, is, dat, dat gaan ze straks... zullen ze Bij ook met bij de, recht, bij de rechter? Oh, ze gaan, nou ja, er zit kijk enige mate van van inmenging van buiten. Ik, ik moet me maar, maar corrigeren niet waar is. Maar in de advocatenrechtspraak, daar zitten ook rechters. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, de, de, die dus, als het ware... de advocaten die daar over hun collega's oordelen... Recht, ja. hè, een, ja. beetje, een beetje in de gaten houden. Dat vind ik ook helemaal niet zo gek. Dan heb je rechts, een rechtervoorzitter... en een aantal advocaten. Mm -hmm. In de, de een mengvorm. Dat, maar dat je gaat zeggen... we gaan een Soort van preventief toezicht inzetten. Dat komt telkens terug in deze discussie. Hè. Vooraf, niet tuchtrecht alleen, maar vooraf. Een, een soort toezichthoudend orgaan. Voel je dat zo weer een anker? Je... Dat, het is, dat het is gebaseerd op een wantrouwen tegen de beroepsgroep? Wat Frank nou, dat is de heeft. mode toch? Ja, Omdat het... denk ik, ja, ja. wantrouwen ik heb... überhaupt de mode. Ja, de ja, ik ik veel... journalisten ook hoor. Het, we we weten veel rapporten <laughs> daarover gelezen. Dat is gewoon zo. En, en, meneer Dokters van Leeuwen is toch ook een autoriteit, maar de staatssecretaris gaat er dus finaal. Ja, langs en komt met een veel zwaarder uh, instrument. Ja. En ja, dan is de oppositie groot. Omdat, en dat heeft meneer de kuiten maar ook gezegd... het raakt een fundamentele pijler onder de advocatuur. Dat is de ja. onafhankelijkheid. Nou ja, ze hebben de reclassering in mijn op, uh, optiek. En dat is dan toch een trapje minder <laughs> dan de advocatuur. Ze hebben de reclassering in Nederland toch effectief... nou, vrijwel de nek omgedraaid. Door het een buitendienst van justitie te maken. Uh, en veiligheid en justitie moet ik nu zeggen. Mm. Nou, die hebben dus ook nu ook een soort toezichthoudende taken gekregen... waar de hulp en, en de, de steun die ze vroeger gaven... en die er ook historisch de grondslag ervan is allemaal verantwoordelijk is en, en in, in de molen is gestopt... dat willen ze nu kennelijk bij de advocaten ook. En daar heb dat? Ik groot het, bezwaar in. Dat over onafhankelijkheid... dat over het instituut waar u directeur van bent... het, hm. het Nederlands Forensisch Instituut... en die onafhankelijkheid valt wel onder het ministerie. Ziet u dat gevaar ook? Nou, nou, ik vind Voor zelf, de eh, los van dit onderwerp... Ik vind ik dat het woord onafhankelijk soms, onafhankelijkheid soms ook wel een beetje misbruikt wordt. Mm. Iedereen wil onafhankelijk zijn. Je kunt heel goed onafhankelijk zijn met een, een toezichthouder boven je. Um, ik, denk dat, um, ik denk dat het wel zo is dat bijvoorbeeld bij de advocatuur... en alle, alle andere beroepsgroepen van dat type, dus ook inderdaad de medici... altijd de vraag is in welke mate zorg je ervoor... dat er ook een beetje externe blik naar binnen kijkt... Mm -hmm. En uh, als je het allemaal een frisse uh, vers. En ook iemand die daar ook weer onafhankelijk naar kijkt. En zegt van ja, nou ja, goed, deze beroepgroep moet misschien ook eens bewegen. Of, uh, en als je alles door middel van zelfregulering doet, is, is, is dat wel een gevaar. Laat ik het zo zeggen. Je wil niet dat zaken wij zeggen dat het fout gaat, maar het is wel iets wat je, denk ik, altijd in de gaten moet houden. Zelfregulering is ook een beetje kwetsbaar. Mm -hmm. Wat dat betreft, het levert ook wel wat uh, verslagen keurt eigen vleesachtige situaties. <laughs> Ja, Dus een brugje. Ja. Ja, dus, ja. Nee, nee, nee, dat gaan we zo meteen doen. Ik wilde eerst eventjes het hebben over de voorlopige hechtenis. Willem Anker, daar, daar wilde jij ook even wat over kwijt. Er is voorarrest, heb ik nu begrepen, voorlopige hechtenis. Daar, die is gebonden aan een bepaalde tijd hier in Nederland. Maar daar zou misschien wel eens verandering in kunnen komen. Er is een gronsen voorstellen. Ja, dat had al lang gemoeten. Want het is voorarrest, je bent nog maar verdachte... En de rechter bepaalt later wel of je ook dader bent. Maar Nederland is nogal kwistig met voorarrest. De Raad voor, voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming... het belangrijkste adviesorgaan... heeft een heel kritisch rapport gemaakt. Ook aantallen genoemd. En daar staan wij in Europa erg hoog. We worden vergeleken met de positie van Italië. Dat is <lacht> hoog in, de, in de hoeveel of hoe hoeveelheden? lang? Ja, hoeveelheden? Dat gaat dus, ja? als je even kijkt, relatief naar de hoeveelheden... Uh, en. Dan wordt het voorarrest wordt vaak toegepast en het wordt lang toegepast. Terwijl de Europese rechtspraak van het Europese Hof is al jarenlang helder. in beginsel geen voorarrest, tenzij je moet zoeken naar alternatieven. He, dus mm -hmm. ik noem maar wat: een, een starten of uh, elektronisch toezicht of wat dan ook. Maar de Nederlandse rechters, en dat is toch heel bizar, maar die draaien dat om. He. Het is bij ons voorlopig hechtenis, tenzij. Ja. Nou, dat zegt dit adviesorgaan nog eens een keer: van... doe dat anders, maar. Mm -hmm. Ik, Je bent bang ik, dat ik dat niet anders is. Ik heb er heel weinig kan. van. Van ja? Koutenbouwer, wat vind jij daarvan? Past ja. het niet iets heel elementairs aan? Ja, en het is ook elementair al heel lang zo. Het, ik, ik kan me nog de jaren zestig van de vorige eeuw herinneren. Jo. Toen, of zeventig, weet ik veel, maar toen kwam ja, een, maar een, een, jonge, een jonge driftige wetenschapper geheten Dries van Acht. Die trad aan. En die hield op het congres voor arrest steen des aanstoots in het strafproces. Oh ja? Dit is een vlammende reden. En daarna nou, werd hij hem tot minister benoemd, en toen was de vlam onmiddellijk uit de pan, ja. zal ik maar zeggen. Maar ook toen al had je dat precies dit probleem, het wordt te snel opgelegd. En wat mij bijvoorbeeld al even tussendoor blind ergert vaak... is dat het vaak ongemotiveerd... Ja. nou, dat mag je niet zeggen, maar... Eh, nou ja, je mag rechters, het best een beetje Die, zowel, die rechters, die rechters maar, gebruiken een standaardformule... Ja? en, en absoluut. er wordt niet uitgelegd... nee, meneer mevrouw, wij gaan inbreuk maken op nee. uw rechten... Nee. omdat het zo nodig is. Nee, gewoon die vanzelfsprekendheid hè, ja. die zit er ingebakken... en wat ik altijd van uit de rechtelijke kringen heb... Uh, uh, ge, gehoord. En dat gaat dus echt ook een half eeuw. Dus de, dat dat hebben ze het maar vast gehad. Dat, dat gevoel dat. Maar dat, dan ga je dus, dat bedoelde ik met het elementaire, dan ga je er dus al vanuit dat iemand niet verdacht is, maar schuldig. Ja. En vast. En misschien heb ik het verkeerd, maar het hing volgens mij samen met het feit dat vroeger, althans, veel strafrechtsadvocaten eigenlijk alleen maar pleiten op. Straf die konden, dus een strafmaat, dus mm -hmm. die konden een prachtig juridisch verweer hebben. En de logische gevolg was vrijspraak, ontslag voor rechtsvervolging, wegwezen. En dan zeiden ze in de raadkamer tegen elkaar, ja, dat is een beetje, gaat wel een beetje erg ver. En dat wisten die advocaten, dus die begonnen dan vreselijk aan die straf te, te morrelen. Nou ja, en dan, dat past in zo'n beeld waarbij rechters denken, nou ja, dan hebben ze... Ja, we zien dat het misschien niet zo'n sterke zaak is, maar we hebben in ieder geval een dauw te pakken. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat Willem Anker nu in een diepe put He? zingt... als hij hoort dat dit al vanaf de jaren zestig speelt. Het is gewoon dat helemaal is niet zo. Ik ben in de 81 een begonnen, mijn broer zelfs in 79. Wij vechten dus al dertig jaar tegen deze onrechtvaardigheid. Want ook hier het gaat vanmiddag echt uh, fundamenteel... dit is weer zo'n fundamenteel punt... dat iemand die nog slechts verdachte is... Hè, als, als een soort voorschotje op wat hij later ja. waarschijnlijk zal krijgen... het hok gaat veel te vaak, veel te lang... en dat je in een onderzoek bij de top drie belandt. Nou, dan hoef je in dit geval weer niet trots op ja, te zijn. Te zijn. Nee. Nou, we, niet van, we voeren tenminste nog één lijstje aan. Maar dan is het een verkeerd ja. lijstje. Het is, ja. uh, maar goed, jullie, jullie verwachten er niet veel. Van Koutenbouw ook niet. Denkt ook niet dat, dat, het, dat het, daar het, verandering is, is, is in. Het is een mentaliteit. Nee, het is, het, het, het is echt, het, dit behoort tot het DNA. Ja. Als ik het even mag, zo mag zeggen. Ja. Tot het DNA van de Nederlandse... Uh, rechtelijke kasten. Uh -huh. en, en natuurlijk, er zijn moderne jongens... en meisjes komen erbij. En Daar er, er zit ook wel, denk ik, enige beweging in. Maar... Het gaat hier inderdaad echt om iets heel oer. De knop moet om, maar dat duurt nog zeker tien jaar. Zou Chin, wilde jij je ook? Nee, ik kan het niet te Knikt over de vastgemoestheid. Laten we dan inderdaad tenslotte het bruggetje van net oppakken. Het keuren van eigen vlees. We hebben een raad van staten hier in Nederland. Die buigt zich over wetten, wetgeving onder andere. De vicevoorzitter onder koning van Nederland, Cenk Willink, gaat weg. Daar moet dus iemand anders komen. Nou, het gekakeel is losgebarst. Het is een beetje beschamend. Het is een functie die eigenlijk zonder enige uh, uh, uh, uh, schade in het aanzien... zou iemand moeten zitten van onbesproken gedrag. Nu wil het geval dat er een minister uit dit kabinet... dat is meneer Donner, het gaat niet zozeer om hem... maar een minister in dit kabinet genoemd wordt om daar te gaan zitten. En nu gaan de stemmen op. Job Cohen heeft het nog afgelopen zondag gezegd in Buitenhof. Dit moet je niet willen. Iemand die zich moet gaan uitspreken over wetgeving in Nederland... over de wetten die van het kabinet komen... die moet, je, uh, uh, die moet niet uit dat kabinet zelf gekozen worden. Dus zelf eerst de wet te maken... en vervolgens een stoeltje hoger gaan zitten... en zeggen die wet is wel of niet goed. Daar komt het op neer, Frank, uit. Ja, nou, en niet alleen adviseren... maar ook rechtspreken. Hè? Want uh, de Raad van State heeft een afdeling bestuursrechtspraak. En over onafhankelijkheid gesproken... waar we het er net zo over hadden. En Donner... Nou, ik zou het maar direct zeggen, Donner is voor mij al gedisqualificeerd... maar al een geruime tijd geleden, toen hij voorzitter van de WRR was... de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... en toen hij in woord en in geschrift zei... over de onafhankelijkheid van de rechter, pijler van alles... dat is niet de onafhankelijkheid van de individuele rechter. Wat denken ze wel? Het is de onafhankelijkheid van het instituut. Dus van het gerecht of van de rechtelijke macht als geheel. Dan moet je toch even nadenken dat de dokter niet meer de eet van Hippocrates aflegt... maar het ziekenhuis doet het voor hem. Als je zo denkt, ja. als je zo denkt dan ben je volstrekt ongeschikt... ik heb hem nooit horen in terugtrekken... en zijn verdere handelwijze is redelijk hiermee te verenigen... is hij volstrekt ongeschikt om de, de, in dit geval vicevoorzitter te zijn... van een orgaan wat de hoogste administratieve rechter in Nederland is. Goed, maar dat is Donner de mens zelf even. Dat ja. heb je nu duidelijk gemaakt dat hij om die reden... <lacht> maar denk. nu het feit een minister die wetten maakt... Nee. en dan zo meteen op een stoel komt te zitten die die wet toe moet passen in een bepaald deel van de rechtspraak... of erover moet adviseren. Ja, voor een deel is dat natuurlijk, ben ik bang, een incidenteel probleem. Ja? Uh, omdat is... omdat ja, op een gegeven moment... Uh, dan raakt de voorraad van actuele geschilpunten op... en dan krijg je weer nieuwe. En als je zou zeggen, oud-ministers mogen niet in de, in de Raad van State... Hebben, dat, mm -hmm. dat, dat zou dan ook... Het sterft er van de oud-ministers natuurlijk. Ja, ja. Ik bedoel, de, de, dan heb je... De, de, de, sommigen willen het je niet Je komt er hoor. bijna niet in als er je zijn de de erop, die niet Maar hier nodig. geldt ook weer, als je jezelf niet beschikbaar stelt... krijg je deze discussie niet... en hoef je jezelf niet te verdedigen... Mm -hmm. en ben je ook helemaal geen onderwerp van gesprek. Hè, dus we je, kunt er, je kunt er ook zelf iets aan doen. <laughs> ja. Gewoon heel duidelijk... Mijn, waarom moeten anderen dat bediscussieën? Ja. Dit zelf is het tweede gratis advies van de middag. Willem ja. Anker zegt, meneer Donner, ja, doet het vanmiddag. niet. Ja, heel goed. Dankjewel, Willem Anker en Frank Kuitenbrouwer. En meneer um, Tjart Chin, directeur van het Nederlands Forensisch Instituut. Leuk dat u hier was. Dit was de villa voor vandaag. Vanzelfsprekend zijn wij er morgen weer. Dan vanuit Den Haag, zoals goed gebruik is op de dinsdag. En een nog beter gebruik, na half vijf, zoals elke dag, het Radio 1-journaal Tim Overdiek. Reken maar, Dexia blijft nadreunen, Texel. Hoe reageerde de markt op het nationaliseren van de bank? En op wat nu, is natuurlijk de actuele vraag. Uh, we spreken met een beurshandelaar en een Belgische econoom, die het ons helemaal gaan uitleggen wat er nu aan de hand is als je het vergelijkt met 2008, als je het vergelijkt met Fortis bijvoorbeeld. ander hoofdverhaal in onze uitzending is Egypte, het geweld loopt uit de hand in Cairo. Nee. De Arabische herfst zo blijkt, is bloedig. Hoe bloedig? Horen we naar de hoofdpunten van het nieuws. Met. Even kijken. Trudy Vendrich. Hallo. Radio 1. Het NOS-journaal. De SP en GroenLinks zijn net als de PvdA tegen de eventuele benoeming van minister Donner als vicepresident van de Raad van State. De partijen vinden dat iemand niet mag oordelen of adviseren over wetgeving van een kabinet waarin zelf deel van uitmaakte. Rijksambtenaren leggen op 1 november het werk neer. Advocabo FNV wil vaart achter een nieuwe cao. Sinds begin dit jaar zitten de onderhandelingen over een nieuwe cao muurvast. muur vast. Volgens de vakbonden valt er met de minister niet te onderhandelen over fatsoenlijke loonontwikkelingen en bezuinigingen zonder gedwongen ontslagen bij de rijksambtenaren. In Egypte is het opnieuw tot geweld gekomen tussen Koptische christenen en ordentroepen. Gisteren vielen in Cairo meer dan 20 doden. Het geweld van vandaag speelde zich af bij een koptische kerk... waar de doden van gisteren werden herdacht. De onlusten begonnen gisteren toen demonstrerende kopten... werden bekogeld door omstanders, vermoedelijk moslims. En op Kaapverdië heeft de politie 1500 kilo cocaïne onderschept. Volgens de Kaapverdische televisie heeft de Nederlandse politie... het West-Afrikaanse land daarbij ondersteund. De cocaïne kwam uit Zuid-Amerika... en was waarschijnlijk bestemd voor een criminele organisatie in Europa. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANDB Verkeersinformatie. De avondspits verloopt normaal. De opvallende files die staan op de A2, Den Bosch richting Eindhoven... tussen Bokstal Noord en Best West, 6 kilometer. is de nasleep van een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A12 van Arnhem naar Utrecht. staat voorknopend lunette, 2 kilometer. is een ongeluk gebeurd op de parallelbaan. Beide rijstroken zijn dicht. U wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Littekens als gevolg van brandwonden. Blijvend. Dus voor altijd. Steun ons in de strijd tegen littekens... en geef aan de collectant van de Nederlandse Brandwondenstichting. Officieel zat de grens tussen Egypte en Gaza potdicht. Maar door 1400 kilometer illegale tunnels werd massaal gesmokkeld. Tegenlicht gaat ondergronds. En vraagt zich af hoe de Arabische Lente deze poreuze grens verandert. Vanavond om 11 uur bij de VPRO op Nederland 2.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 En daar zijn we dan iets te laat. Een mens moet soms even plassen. Fijn dat u gewacht hebt. We beginnen met de dexia-aandelen die blijven duikelen. Het nationaliseren van de Frans-Belgische bank... heeft de markt nog niet kunnen bekoren. Vlak na het hervatten van de handel was de beurs genadeloos. 36% in de min was de openingskoers. Er is herstel, zo direct het laatste nieuws over de day after. De dag na een heftig weekend. Dodelijk geweld in Egypte. Op het eerste gezicht gaat het om sectarisch geweld... tussen koptische christenen en moslims. Maar er broeit meer... En het is merkbaar in de straten van Cairo. We leggen contact met Nederlanders in Egypte. En iets anders? Doelloos getwitter. Hebt u daar ook wel eens last van? Groningse bestuurders hebben er een handje van. Twitteren in en over de gemeenteraad levert weinig inhoudelijks op. Dat blijkt uit onderzoek van een voormalig wethouder. Twitter met ons mee. Onze account is apenstaart NOS Radio 1. Wat nog beter is, blijf luisteren. Naar het Radio 1 kanaal tot half zeven vanavond. Dexia moest gered worden voordat de financiële markten opengingen... anders zou de chaos compleet zijn... omdat aanhoudende onzekerheid over de grootste bank van België... Funest zou zijn. Maar het kon de koers van Dexia niet redden. Toen vanmiddag om half drie de handel werd hervat... kelderde de koers met maar liefst 36 procent. Maar na een uurtje handel trok het weer bij... en stond het aandeel zelfs hoger. Jeroen Vetter, goedemiddag. Goedemiddag. Vermogensbeheerder bij Capital Guards. Hebt u actuele koersinformatie? Ja, de koers staat inmiddels weer ietsjes hoger. Ik ben even van mijn schermen vandaan nu, maar hij stond net een paar procent in de plus. Naar de heftige koersval. En uh, ik denk dat het vooral te wijten is dat heel veel particuliere beleggers en andere beleggers uh, vorige week al orders hadden ingelegd. Zogenaamde bestens orders. Dus zodra dan de beurs open gaat, dan worden die uitgevoerd. Nou, die zorgen voor neerwaartse druk, Maar ja, uh, feitelijk was de bank gered en ging daarna weer omhoog. Dat zijn koersopdrachten terwijl men weg dat er in het weekend gesproken wordt over de bank genationaliseerd zelfs en dat er grote uh, actie wordt ondernomen. Ja, dat zijn natuurlijk, uh, dat, uh, zijn natuurlijk mensen die misschien al uh, vorige week orders hadden ingegeven uh, en vervolgens blijven die orders natuurlijk gewoon, gewoon liggen. En uh, het is eigenlijk maar goed dat het zeg maar, dit weekend ook is uh, opgelost, want zoals u net al zei, dan was de paniek denk ik niet te overzien geweest uh, maar, vandaag. Wat is uh, nu zichtbaar in de in de in de huidige stand van het uh, aandeel Dexia? Nou ja, eigenlijk is het op een andere manier. Maar banken die vertrouwen elkaar eigenlijk al een paar maanden onderling niet meer. He, u weet, banken lenen elkaar onderling geld uit. Nou, en dat doen ze eigenlijk de laatste tijd bijna niet meer. Uh, en zeer moeizaam. Uh, o, de Rabobank waarschuwde daar ook al voor bij hun uh, jaarcijfers ruim een ruime maand geleden. Uh, de situatie is sindsdien alleen maar verslechterd. Uh, nou, als banken elkaar geen geld meer uitlenen, ja, dat is een, uh, een teken dat de economie kan stilvallen. Want ja, zonder betalingsverkeer, hè, uh, als u en ik geld overmaken, als dat niet meer werkt, dan hebben we een probleem. Uh, nou, dek je dat was eigenlijk de eerste zichtbare uh, grote klapper. Vergeet niet, er zijn dit weekend of in ieder geval de afgelopen dagen nog twee banken genationaliseerd in Europa. Dat is de Protonbank in Griekenland en ook de Maxbank in Denemarken. Heeft wat minder aandacht. Uh, maar het is in ieder geval een teken... Uh, het, het goede nieuws zou ik bijna nou zeggen is dat, dat, dat de Europese regeringsleiders in ieder geval hebben gezegd dat ze er alles aan doen om in ieder geval die banken te zullen ondersteunen. Ja, daar komen we zo direct even op. Ik wil eerst met u ingaan op het aandeel Dexia. Want waar beleg je nou eigenlijk in als de bank uit elkaar gehaald wordt? Goeie vraag. Kijk, ze hebben de, de bank opgesplitst in een zogenaamde good bank en een bad bank. Uh, hetzelfde is ook gebeurd in, uh, in 2008 met een aantal banken. Dus er wordt een opsplitsing gemaakt tussen eigenlijk de slechte onderdelen. Die worden in een aparte juridische entiteit gestopt. En de goede onderdelen. Um, zoals ik begrepen heb, en nogmaals niet al het nieuws is nu bekend... maar is de uh, Belgische staat eigenaar geworden van de good bank. Um, en het is nog even onduidelijk. Want volgens mij is het aandeel zoals het nu nog op de beurs staat nog steeds eigenlijk... De totale entiteit, dus daar moet ik u het concrete antwoord... omdat mij die informatie ook niet bekend prima. is, even schuldig blijft. Welder, prima als u... Ach, dat we het nu weten. Een andere vraag die ik wel heb. Het lijkt een ingewikkelde oplossing hè, voor een ingewikkelde bank. Want je hebt drie partijen, een enorme ja. portefeuille... met risicovolle beleggingen, staatsobligaties van probleemlanden. Waar ga je dan naartoe? Nou ja, kijk, die, wat ze dus doen is dat ze een apart bedrijf opzetten en daar stoppen ze alle slechte onderdelen in. Dus de Griekse staatsobligaties. Nog steeds een deel waar Dixend het verleden al mee was eh, besmet, namelijk de Amerikaanse zeg maar, hypotheekschulden waar ze in zaten. Die hebben ze allemaal in een apart vehikel gestopt en daar staan de landen België, Frankrijk en Luxemburg voor ruim 90 miljard garant. Dat is een hoop geld en uiteindelijk is het de belastingbetaler die dat moet ophoesten. En het goede onderdeel, eh, dat heeft de Belgische staat, zoals ik ook uit het heb vernomen, voor 4 miljard overgenomen. En dat zijn dan de gezonde onderdelen, waaronder zeg maar ja, de gewone activiteiten en bijvoorbeeld de spaarrekening en de betalingsverkeer in zit. Hm. Uh, en dat blijft over. Ja, en wat er met zo'n slechte bank gebeurt, ja, dat, die blijven. Die, die, die, en dat blijven aparte entiteiten zoals er heel veel zijn inmiddels in Europa. Ja. Uh, Want ook in Engeland is dit gebeurd in 2008. En die worden langzamerhand worden die problemen opgelost met, uh, ja, dankzij de belastingbetaler. Via Luxemburg, België en Frankrijk. Uh, daar zien we vandaag, met name bij België en Frankrijk, de rente op tienjarige staatsleningen oplopen. Gevolg van nou, ja, deze actie? Ja, natuurlijk. Want kijk, um, um, als, als, banken, he, als, als, als banken gered worden door de landen... dan zullen die landen daarvoor geld moeten ophalen. En feitelijk uh, is dat, uh, kunnen we zeggen, het slechte deel van het nieuws. Want die landen, ja, die hebben het ook al niet heel makkelijk. He, want het, het, laten we zeggen, de hele eurocrisis gaat erover, over... juist over de staatsschulden van al die landen. En feitelijk gaan die landen nog meer schulden maken om die banken te ondersteunen. Ja. He, want als je door de regels heen leest, dan is er grofweg zo'n 200 miljard nodig... Nou, dat is nogal wat. Eh, als je dat even eh, nog als land, zeg maar, eh, stel je voor dat een aantal landen... Die moeten, neem Frankrijk, hè, die hebben een paar hele grote banken. Eh, nou, die zullen dus diep in de buidel moeten tasten. En dat zou bijvoorbeeld, eh, en dat kan, gaat in België waarschijnlijk ook gebeuren... ook de rating van het land zelf aantasten. Ook Frankrijk, denkt u? Ook Frankrijk zou daarmee, zeg maar, in, in, in, in een gevarenzone kunnen komen. En dan ja, zouden ze in een gevarenzone dat ze een, een stapje naar beneden moeten doen. Dan gaat dat van triple 1 naar A. Ja, eh, ondanks het feit dat Sarkozy de, de Franse president bij Merkel was in Duitsland en de, ze beiden met een aankondiging kwamen dat binnen een paar weken een plan van aanpak voor de banken op tafel klaar zal liggen. Klinkt niet echt overtuigend, is het begrijpelijk? Ja, nee, kijk, eh, blijkbaar eh, hebben ze het erg gezellig met elkaar... want ze gaan regelmatig bij elkaar op de koffie de afgelopen tijd. Eh, en dit is eigenlijk tot op heden het eerste echt serieuze eh, ja, plan wat er op tafel ligt. Omdat ze heel duidelijk nu gezegd hebben drie weken... Hè, want ze willen op 3 november uiterlijk tijdens de G20-top... Eh, willen ze een, een plan zeg maar op tafel leggen eh, om, om de banken zeg maar te ondersteunen... Um, en ja, laten we zeggen, het heeft heel lang geduurd hier dat de Europese leiders het echt serieus namen. En dit lijkt een stapje in de goede richting, maar ik ben er nog heel voorzichtig in. Dat houden we vast. Ik dank u hartelijk voor deze toelichting. Jeroen Vetter, graag gedaan. Vermogensbeheerder bij Capital Guards. Gaan we naar Egypte, want de situatie in hoofdstad Cairo is opnieuw zeer gespannen. 24 doden vielen bij de ergste onlusten sinds het aftreden van Mubarak in februari dit jaar. Dat gebeurde gisteravond. Er komen berichten op dit moment van grote groepen militairen... die in de richting van het befaamde Tahrirplein worden gestuurd. Aan de telefoon in Cairo, Yilis van Balen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gast, docent aan de universiteit in Cairo, freelance journalist, bent u daar? U was daar, zojuist heb ik begrepen, bij het Tachriënplein. Hoe was de situatie? Uh, ik kan je moeilijk verstaan. Misschien kan het geluid iets harder. Daar wordt aan gewerkt. Stel dus ik de vraag opnieuw. Ja. U was bij het Tachriënplein. Hoe was ja. het daar? Nou, ja, op het is het nu rustig. Uh, daar uh, rijdt het een keer gewoon rond... Uh, bij uh, het staatstelevisiegebouw televisiegebouw uh, was het daarnet uh, wat. Uh, ja, in feite ook wel rustig. Uh, waar de onrust zich nu uh, vooral afspeelt is in de week Abbassia. Daar staat uh, de grote uh, marcus -cathedraal. En daar zijn vandaag de, hebben de begrafenisdiensten plaatsgevonden voor de overleden kopten. En uh, ja, daarbuiten zijn allerlei onrusten uh, ontstaan. En kunt u beschrijven wat daar en, precies uh, gebeurd is? Nou, uh, daar bij die uh, kerk. Ja, goed. De, wat het probleem natuurlijk nu is, is dat er uh, om, met name onder de kopten erg veel frustratie uh, uh, leeft. Uh, niet alleen onder de kopten, onder alle uh, Egyptenaren. Maar het, uh, het punt waar het eigenlijk uh, centraal om draait nu is dat uh, de kopten zich uh, door de overheid ernstig in de steek gelaten voelen. waar het gaat om de beveiliging uh, van hun kerk en hun. Uh, ja, de gebieden waar ze wonen. Uh, in, in mei al heeft uh, president president uh, he, al aangekondigd uh, dat er uh, maatregelen zouden genomen voor een betere bescherming. Er zou ook een gelijkberechtiging komen als het gaat om de bouw van, uh, van, van moskeeën en kerken. Maar ja, van al die beloftes is uh, weinig terechtgekomen, zoals van heel veel beloftes uh, na de opstand hier uh, weinig terecht is gekomen. En maar het ja, gaat met name, name. excuse dat ik even onderbreek, het gaat met name onder, uh, over de frustratie onder christelijke kopten, die zo'n 10% van de minderheid uh, vertegenwoordigen in Egypte. Ja, ja. En die voelen zich in de steek gelaten ja. in de afgelopen maanden, en dat leidt tot dit dodelijk geweld? Uh, ja, nou, het is, is onder kopten, dat is één punt. Maar uh, eigenlijk moet je het breder uh, trekken dat uh, de frustratie onder het grootste gedeelte van de Egyptenaren uh, nu, uh, nu geldt. Dat ze uh, ja, allemaal gefrustreerd zijn uh, over de situatie hier. Kijk, je moet je voorstellen dat sinds de, de opstand is de ook een economie hier volledig ingestort. Uh, er zijn veel mensen die zonder werk zitten, zonder inkomen. Uh, de toeristenbranche is uh, teruggelopen met 80 procent. Ja, wat toch altijd goed was voor uh, zeg maar 60 van het uh, bruto nationaal inkomen per jaar. En uh, ja... Er gaat, er gaat niks vooruit, uh, dus daar, men, daar maken mensen zich zorgen om. Dus dat is eigenlijk ook lag dat uh, aan de basis van het, uh, de uitbarsting van het, het geweld van gisteren. En die uitbarsting uh, die concentreert uh, zich in de wijk Abbassia, zegt yeah. hij, waar die christelijke kopten zich ja, met name het is, het ophouden. Is. Hebt u de verwachting, wat is de verwachting voor later vanavond? Loopt dit uit de hand, of hebt u het idee dat het leger um, de rust in zoverre gaat herstellen? Nou ja, dat zullen ze natuurlijk met alle geweld uh, proberen. Er zijn natuurlijk allemaal prachtige uh, uitspraken vandaag weer gedaan: uh, dat, uh, dat rust de enige oplossing uh, niet zou zijn. Uh, maar ik verwacht voor vanavond wel weer uh, uh, uh, meer geweld. Ja, het is allemaal moeilijk in te schatten hier. Uh, als je de geluiden volgt, krijg je heel veel signalen. Uh, maar die spreken elkaar we allemaal weer tegen. Uh, maar dat het voorlopig al rustig zal blijven, is uh, buiten kijf. Helder, Julius ja. van Balen, haar gastdocent aan de universiteit in Karo. Ik dank u hartelijk. Ja, graag Straks bestuurders sturen veelal nietszeggende tweets de wereld in. Ik ben Aaron, B.Z. wijnandswaan. Hoe staat het ervoor? Kwart voor vijf. Nou, het valt mee op de weg. Het is ook droog en bewolkt. Ideaal weer voor een avondspits. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knoopend lunetten. Dat zorgt voor twee kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Flinke demonstraties deze dagen in Amerika. Zo liet Occupy Wall Street weer van zich horen dit weekend. Duizenden protesteerden tegen de uitwassen van wat zij noemen het kapitalisme. Maar er is ook concreter protest. Zoals tegen de Keystone XL. Een oliepijpleiding die vanuit Canada, dwars door de Verenigde Staten... naar de Golf van Mexico moet gaan lopen. President Obama zal een deze dagen een besluit nemen over een bouwvergunning. In Washington inmiddels ze elkaar in de haren. Milieubeweging en vakbond. In Washington, nu de laatste dag van de hoorzittingen van voor- en tegenstanders van die Keystone-pijpleiding. De laatste dag dat ze zich nog eens kunnen laten horen. Maar voor ze het besluit valt. Yeah. Oh, en eerst ochtends hier demonstreren nu de vakbonden. En dan straks later de milieubeweging. Een paar honderd meter verderop. Let's keep it up. Keystone. Dat Keystone XL is een uh, omstreden object... dat dus olie vanuit Canada naar Texas moet brengen. Olie gewonnen uit teerzand. Maar olie uit teerzand alleen de productie al levert bijzonder veel broeikasgassen. Bovendien gaat die pijpleiding dwars door allerlei natuurgebieden heen. Veel te riskant, zeggen milieuactivisten. Voorstanders zeggen dat ze liever olie uit Canada zien komen... dan uit het Midden-Oosten, met al zijn dubieuze regimes. En in deze tijd van crisis roept de vakbond natuurlijk vooral... Jobs, jobs, jobs. Across the country, more than a million construction workers remain unemployed. Zegt een uh, Amerikaanse vakbondsleider hier. Op een paar honderd meter afstand van het Witte Huis. Hier op uh, Pennsylvania Avenue. En al deze vakbondsmensen hier die juichen allemaal gestoken in oranje shirtjes. Lijkt wel of het Nederlands elftal gaat spelen. It's time we brought them home. En we deployed building trades members. All through the Midwest. To produce this pipeline. To get this oil into our country. Het is uh, tijd dat onze troepen thuiskomen en dat ze deze pijpleiding gaan bouwen. Zodat die Canadese olie naar ons land toe kan komen. Ja. Een van de vakbondsmannen die staat te luisteren, een oudere vakbondsman. Bent u niet bang dat deze pijpleiding ten koste gaat van het milieu? Als deze pijpleiding niet is gebouwd, they'll ze een pijpleiding door Vancouver? en serve the Asian markets. Kijk, dit project, in principe, dat gaat niet over het milieu. Dit project zal toch doorgaan. En als die olie niet door de Verenigde Staten zal lopen, naar het zuiden van de Verenigde Staten, dan gaan de Canadezen een pijpleiding bouwen naar Vancouver. En dan zal die olie geëxporteerd worden naar China en dan zal die daar geraffineerd worden. En dan zijn wij onze banen kwijt. Doet de Amerikaanse regering, doet Obama genoeg voor dit project in uw mening? Until they make the decision, you never know where they stand. Is dat niet teleurstellend dat u niet weet waar de regering staat? Obama staat toch voor banen. Obama wil toch banen creëren. Dat zou toch duidelijk moeten wezen. He has certainly set up a an, an number of programs that go that direction and we strongly favor them. He also has environmental concerns, so of course, this is an issue for him. Ja, ik uh, steun Obama natuurlijk met al zijn banenprojecten. Maar ja, hier heeft u natuurlijk toch ook rekening te houden met het milieu. En Dit is de anti-demonstratie, de demonstratie tegen de Keystone Pipeline. Bordjes hier, president Obama, say no to KXL, Zeg nee tegen de Keystone Pipeline. Staat hier een man bij de demonstratie, in zijn hand een stok met erop een windmolentje. Offshore wind, not tar sand oils. Dus beter windenergie van op zee dan teersandolie. Het is een boer uit Wisconsin dit. Ja, en deze man, zijn vrouw is Nederlands. Dus hij spreekt zelf ook een woordje Nederlands. Waarom bent u tegen deze pijpleiding? Ja, Het is geen uh, goede manier om uh, energie te krijgen. Veel uh, pollution. Huh? Wat denkt hij? Gaat hij er komen, die oliepijpleiding? Het track record of course is natuurlijk niet zo so goed. Uh... Even met een democratische president uh, the environment milieu meestal de kortste hand van decisions. beslissingen. Ook het uh, record van deze regering, ook al is het een democratische regering, is niet al te best. Meestal trekt het uh, milieu aan het kortste eind. Een bijdrage van correspondent Wessel de Jong. Bijna tien voor vijf, Marco Verhoef. Hoi. Hoi, ik heb gisteren staan kleumen op het strand bij Bloemendaal. Maar vanochtend heb ik gewoon een t-shirtje door het park gerend. En terwijl het weer eigenlijk hetzelfde was. Regen en wind althans, maar de temperatuur die was wel heel erg mild vandaag. Ja, dat klopt. Het was uh, 17 tot maar liefst bijna 20 graden... in grote delen van het zuiden van het land, die 17 in het noorden. En dat is uh, veel te warm voor de tijd van het jaar. En op het moment dat je dit soort temperaturen hebt... Ja, dan maakt het met de wind ook niet zo heel veel uit, want dan is het gewoon heel zacht. Gisteren had je diezelfde wind, maar dan met uh, 11 of 12 graden. Ja, dan ga je meteen uh, het verschil in uh, anderhalve jas wel voelen. Wat we vandaag voelen, voelen we dat morgen ook? Ja, het weer verandert de komende, nou laten we zeggen, 36 tot 48 uur, niet of nauwelijks. Uh, dat betekent dat we hoge temperaturen houden. Vannacht bijvoorbeeld 15 graden als minimumtemperatuur, morgen wordt het 18 graden. Overigens morgen wel wat meer regen dan vandaag, denk ik. Vandaag vooral de motregen in het noorden van het land. Morgen zakt die zon wat naar het zuiden en krijgt ook het midden van Nederland ermee te maken. Is het alleen in het zuiden nog meest droog, met in Zeeland misschien een klein zonnetje. En dan woensdag ook nog dat weer, dus wat dat betreft zitten we nog steeds een beetje in de maar later op woensdag en zeker later in de week... zag ik op jouw computerscherm, ik zat te spieken, allemaal zonnetjes staan. Ja, je hebt goed gekeken inderdaad. En uh, dat, is, uh, ja, dat goede nieuws dat komt er inderdaad aan. Want uh, laat op de woensdag wordt het droog. En dan uh, vanaf donderdag krijgen we met flink wat zon te maken. Voor de middagtemperatuur maakt het niet zo heel veel uit. Want die zakt heel langzaam misschien iets... naar een normale waarde van een graad of 15. Maar de minimumtemperatuur gaat fors omlaag. Zeker in de nacht na zaterdag is nog ver weg. Maar dan zou het wel weer eens tot vorst aan de grond kunnen komen. En misschien dat er dan ook wat mist ontstaat. Dus ja, dat zou dan een belemmering zijn voor een volledig zonovergoten zaterdag. Maar eh, dat die zon eh, meedoet, is zeker. Het is pas maandag. maandag Dank je Het aantal vakbondsleden dat jonger is dan 25 jaar steeg dit jaar met 3000. En dat is bijzonder. Want de afgelopen 20 jaar zakt juist het aantal jongeren dat lid is van een vakbond. Verslaggever Martijn van der Zanden vroeg aan Eimert Muilwijk van CNV Jongeren... of die omslag reden is voor taart. Ik heb nog geen taart op, maar die gaan we steken bestellen straks. Want dit is een lichtpuntje voor jullie, hè? Dit is een lichtpuntje en voor ons ook al een historisch moment. Dat we hier heel hard voor geknokt hebben en eindelijk is het zover. We zijn gegroeid. Heb je enig idee hoe dat komt? Ja, we hebben de sense of urgency binnen de vakbeweging... dat we echt jongeren moeten betrekken, die is het afgelopen jaar toegenomen. En daar zijn we heel erg hard mee aan de slag gegaan. En hoe heb je dat gedaan dan? We hebben veel scholen bezocht uh, en festivals... om uit te leggen wat doet een vakbond eigenlijk. En dat is wel geland. Dat is inderdaad een goede vraag, want wat doet een vakbond eigenlijk voor jongeren... Een vakbond die komt op voor jongeren als je een probleem hebt. En we proberen jongeren te steunen om een goed plekje op die arbeidsmarkt te krijgen. De vakbonden zijn veel in het nieuws geweest. Denk je dat dat ook nog een rol speelt, dat er meer mensen lid zijn geworden? Nou, ik denk eerder dat het ondanks die pensioenproblematiek is... dan dankzij die pensioenproblematiek dat er veel jongeren naar de vakbond komen. Uh, want dat was niet echt een vertoning. Kun je dat nog uitleggen? Nou, de pensioenen zijn belangrijk voor jongeren, maar het heeft al heel lang geduurd voordat er een akkoord lag en uh, jongeren zijn daar niet heel erg positief over. En is dat inderdaad, wij gaan, wij gaan veel naar scholen, maar is er ook, een? want jullie bij de vakbond hebben dan die sense of urgency, denk je dat jongeren die ja, inmiddels ook een beetje ja, voelen of hebben na alles wat er nou ja, nu in de media verschijnt? Wel meer. We zien dat er een groot pensioenprobleem is. Maar ook een probleem met de betaalbaarheid van de zorg. Maar ook de staatsschuld. Dat zijn allemaal problemen die op ons afkomen. En jongeren zien wel dat je je moet verenigen om die op te gaan lossen. Maar hebben jullie dan ook een beetje invloed om daarmee bezig te zijn met die problemen? Jazeker. Wij zitten aan tafel om in ieder geval de argumenten kenbaar te maken. En als je die goed uitlegt, dan wordt er wel degelijk naar geluisterd. Is het inderdaad niet zo dat ze denken van, nou ja, dat, dat, dat zijn die jonkies maar. Want je zit natuurlijk met alleen maar ouderen aan tafel. We zitten met met name ouderen aan tafel. Maar als je goede argumenten hebt, dan moeten ze dat eerst weer leggen. En dan kunnen ze niet zeggen van, nou ja, uh, jullie zijn met te weinig. Uh, nee, uh, je moet wel een goed verhaal hebben. Want de, de ouderen, hè, om ze zo maar even te noemen, die zijn met, die zijn met, met veel meer. Wint dan niet uh, de, de, het getal, zeg maar, het aantal? Want ja, wij zijn met meer, dus wij hebben gelijk. Nou, het is niet zo dat uh, wie de grootste heeft uh, gaat winnen. Het gaat echt op wie de beste argumenten heeft. En jongeren hebben wel degelijk goede argumenten om nu te zeggen... Uh, er moet wat veranderen. Kun je een, een concreet voorbeeld geven over van, van jullie invloed? Wat jullie bijvoorbeeld bereikt hebben? Vanuit CNV Jongeren hebben wij gepleit dat de AOW-leeftijd omhoog moest. Al een paar jaar geleden. Dat gaat nu gebeuren. Weliswaar misschien nog niet snel genoeg. Uh, maar er is wel een verandering. En daar kan je als jongeren wel degelijk invloed op uitoefenen. Als we even naar de toekomst kijken. Nu, uh, nu dus gestegen. Is dat, blijft dat zo, denk je? Ja, ik denk dat we die lijn vast gaan houden. Wij gaan er vanuit CNV Jongeren alles aan doen in ieder geval. En de bekendheid uh, vergroten, daar valt een hele grote slag te slaan. Want heel veel jongeren weten nog niet wat de vakbond doet. Een vakbond is natuurlijk een, als ik het mag zeggen, een ouderwets fenomeen. Hè? De, de generatie van onze ouders, zeg maar, die, die zijn ermee opgeroeid. Voor hun was het heel normaal. Voor de generatie jongeren van nu is dat niet meer zo. Moet de vakbond eigenlijk ook gewoon niet moderniseren? We moeten het absoluut moderniseren. En dat doe je door te laten zien wat je meerwaarde is. En er is altijd behoefte aan dat je samen een blok vormt ten opzichte van werkgevers. En of dat nu CNV is of FNV of vakbond, dat weet ik niet of dat in de toekomst blijft. Maar er zal altijd werknemersvertegenwoordiging zijn. Ook voor jongeren. Ook voor jongeren al dus. Eimert Mijlwijk van CNV Jongeren. En op zijn Twitter-account zie je vervolgens ook dat hij zijn achterban oproept om lid te worden. Want we zijn er nog niet, laat hij weten. Twitter, daar gaan we het namelijk over hebben. Een jaar lang heeft oud-wethouder Bert Westerink een aantal lokale bestuurders in Groningen gevolgd op Twitter. En zijn conclusie? Bestuurders twitteren doelloos. Meneer Westerink, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Laat mij raden, de meest nutteloze tweet. Geen koekje bij de koffie in de gemeenteraad. Nou, die ben ik niet tegengekomen, maar uh, ja, er zijn er heel wat waarvan je de vraag uh, doet reizen... wat is nou de zin van, uh, van dit gebruik van social media? Ja, geef dus anders voorbeelden die u tot deze conclusie bracht. Uh, nou, de, de, bijvoorbeeld het uh, door elkaar laten lopen van uh, persoonlijke, privé uh, toestanden... met uh, je werk als uh, wethouder of uh, burgemeester... Um, er zijn een aantal spelregels ontworpen door de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten... voor uh, het gebruik van sociale media door ambtenaren. Waarvan juist wordt gezegd, dat moet je niet doen, dat door elkaar laten lopen. Nou, bestuurders uh, doen dat veelvuldig. Dus je kunt je de vraag stellen, ja, is dat nou een voorbeeld wat je terecht geeft? Uh, maar een, een tweet over uh, last hebben van, uh, van je ingewanden. Nou, is dat nou iets wat, waar je de hele wereld eigenlijk... Hè, uh, uh, van wilt maken. Hangt er vanaf of, of, van of dat tijdens de gemeenteraadsvergadering gebeurde. Hangt <lacht> er vanaf of dat tijdens de gemeenteraadsvergadering gebeurde. En dat maakt mij <lacht> erg nieuwsgierig wie dat twitterde. Nou, ja, dat was in dit geval niet uh, tijdens een vergadering, nee. En wie was dat? De burgemeester heeft dat uh, een keer laten weten. Burgemeester Reminkel van Groningen? Ja. Die ja. Ja, ja, ja. is nog goed bezig op Twitter. Waar, waarom dan niet? Sorry? Wat zit wat u daarop tegen, dat dat niet kan? Dat verbinden ja, van persoonlijke. Ontdagen, uh, ik heb er niets op tegen. Ik vind het uitstekend uh, dat de overheid gebruik maakt van uh, sociale media. Het enige uh, waar ik uh, over heb gesproken vandaag is uh, het stellen van de vraag. Um, vraag je ook af waarom je dat doet en wat je ermee wilt bereiken. Uh, ik denk dat het verstandig is om dat uh, vooraf te laten gaan aan het je begeven op sociale media. En als je daarvoor wilt kiezen, dan is dat uh, uitstekend. Maar in 2011 is dit misschien toch een een goede manier om als wethouder, als burgemeester... uit die ivoeren toren te komen? Ja, dat zou een heel goed uh, argument kunnen zijn om daar gebruik van te maken. Maar u hebt al die mensen onderzocht. Hoeveel tweets hebt u gelezen afgelopen jaar? Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik, ik, het enige wat ik doe is de vraag stellen... wat, uh, wat is de, de zin ervan, wat wil je ermee bereiken? En dat doe ik, uh, omdat ik ben gevraagd om dat vanuit het recht te bezien. De overheid is het tenslotte om... Uh, iedereen ook gelijk te behandelen. Uh, en om zorgvuldig om te gaan met, met uh, de informatie die je aan burgers geeft. Nou ja, als je dat doet via schrift, hè, de, de krant, dan moet je informatie kloppen. Maar ook uh, digitaal moet je informatie kloppen. Dat gaan dat we punt is... blijven volgen. We zijn er heen. We hebben gepraat over de ingewandel van de burgemeester. Twitter, heeft dat wel zin? We horen nog veel van u. Bert Westerink, oud-wethouder in Groningen. Dank u wel. Vanavond, BNN Today. Op de iPhone heb ik vannacht het nieuws gehoord. Ach, en ik heb. Wat een uh, mooie soort drosteffect. Heb, ja. vanavond om half negen op Radio 1. Wat, wat, kon... wat gebeurde als je het onderbrak? Dat deed je niet hoor, want dan was hij echt, <laughs> uh, echt uh, not a zeg maar. Luister en kijk mee op Radio 1.nl. Dat hij uh, mensen op staande voet ontslaat omdat ze hem verkeerd aankeken, bijvoorbeeld. Zo'n echte tiran was hij nou niet. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.